Het kabinet gaat de belasting op benzine verlagen. Deze week bleek dat we met ons inkomen minder kunnen kopen... door de stijgende energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. Verslaggever Ron Frezen zegt dat het één van de maatregelen is... die het kabinet wil nemen. De benzineprijs die moet omlaag door een accijnsverlaging vanaf 1 juli. Dan zou je denken, waarom gebeurt dat niet eerder? Maar dat schijnt toch niet eerder uitvoerbaar te zijn. Maar vanaf 1 juli betaal je dan minder aan de pomp dan je normaal zou betalen. Vanaf juli dus. Gisteren zou die al dat ze iets wil doen, vooral voor de lage inkomens. Minima zouden van de gemeente al 200 euro krijgen voor de hoge energierekeningen. Dat zou worden verdubbeld naar 400 euro. Volgens het Oekraïnse parlement zijn al zeker 71 kinderen omgekomen en ruim 100 kinderen gewond geraakt sinds de Russische inval twee weken geleden. Gisteren meldde de VN een veel lager aantal. Het topoverleg vandaag tussen Oekraïne en Rusland heeft weinig opgeleverd. Rusland slaat terug met sancties en heeft vanmorgen de export van ruim 200 producten verboden. Onder meer auto's mogen niet meer worden verkocht aan het Westen, zegt correspondent Iris de Graaf. Ja, dat is echt om een uh, ja, boodschap aan het Westen te laten zien van wij hebben jullie niet nodig. Hè? Het was een antwoord op die westerse sancties. Wij kunnen dit zelf. Er zijn nog genoeg landen in deze wereld, zei Poetin, die ons geen sancties hebben opgelegd met wie we nog uh, zaken kunnen. De twee Brabantse broers die een week vast zaten in Moskou... ...kunnen eindelijk naar huis vliegen. Een van de twee kreeg in Rusland een stamceltransplantatie. Maar toen brak de oorlog uit en verliep hun reisvisum. Na nou, een paar spannende, da spannende dagen hebben de twee weer een vergunning. En heeft een andere broer in Nederland vliegtickets geregeld. Maar echt makkelijk ging het ook niet. Ja, er vliegen natuurlijk maar een beperkt aantal maatschappijen op Moskou. Dus uh, de tickets zijn uiterst schaars. En ik heb eergisteren inderdaad toevallig uh, twee tickets kunnen regelen. En dat gaat dan via Istanbul en dan Istanbul-Amsterdam. Als alles volgens plan verloopt zijn de broers zaterdag thuis. De tickets kosten in totaal trouwens wel 4000 euro. Het weer het koelt flink af. Morgen eerst zonnig, later wat meer bewolking en tussen de 13 en 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4, Amsterdam richting Den Haag, tussen Hoofddorp en Sveen een kwartier op onthoud. A5, Hoofddorp richting Amsterdam, tussen Afritijm-Muiden en de aansluiting met de ring, 20 minuten.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 It's a simple thing, then why are you so thoughtful, are you wasting time? But it's a simple thought, enough to break your bones, enough to break mine. You want me to be hasty, I don't. Morgen uh, komt de nieuwe single uit. Uh, en dan uh, is dat uh, het vervolg op uh, dit uh, nummer. Uh, ik zit even te kijken. Van, van wat was dat nummer dan ook weer? Ja, dat is leuk als je dat dan niet 1, 2, 3 weer bij de hand hebt. Ja, dat, dat is heel fijn. Uh, dat is, uh, dan moet ik even zoeken. Scrollen door het hele zootje heen. Met wat, uh, ik heb het ergens in een, een of ander programma uh, aankondiging gedaan. Nou, anders ga ik gewoon zoeken. Wat de titel... Die is mij even ontschoten. Ja, dan moet ik uh, toch naar het uh, verhaal van, uh, van de jongens zelf uh, om te kijken van het is. Maar volgens mij heet het Until Tomorrow ofzo, of zo. Of dat is. Jongens, jongens Until the Night. Ja, zie je? Kijk, dat bedoel ik. Uh, zit ik dat gewoon even uh, uh, aan elkaar te praten. Um, nog iets uh, bijzonders. Want uh, ineens zag ik ook in mijn ooghoek. Josephine Odile voorbij komen. Met een nieuwe single. En die is ook alweer een... Uh, nou, ik denk weer uh, volgens mij halverwege februari, eind februari is die uitgebracht. Uh, dus ja, dan moeten we hem ook eventjes draaien. En Josephine Ordehiel, die komt ook uit deze provincie. Namelijk uit de hoofdstad. En het uh, nieuwe nummer van haar heet Secrets. Secrets. van Josephine Odiel... Uh, was dat met Secrets. Het is uh, zover. Uh, we gaan weer twee nummers horen... van Selma en Johan. Oftewel, mankers. En het... volgende nummer heet Upstream. To touch the skies It's all I have I freeze waren ze met het eerste nummer van deze blok, 2... Upstream hebben we net uh, gehoord. Uh, ik uh, vraag even aan uh, Johan. Is dat uh, trouwens ook uh, een beetje nieuw materiaal? Met, uh, recent materiaal? of het is het relatief nieuw? Relatief nieuw. Ja, relatief nieuw. Ja, relatief nieuw. Uh, ja, uh, want, uh, maar daar gaan we het zo dadelijk even nog over hebben. Want, uh, want ja, uh, zijn jullie bezig? Of, uh, nou ja, goed, dat, uh, dat, dat is nog dat zijn... even iets uh, wat, we, wat we willen weten. Maar inmiddels uh, zijn uh, denk ik de akoestische gitaren weer een beetje. Gestimd, want dat is uh, de reden waarom ik dit een beetje uh, ja, langdurig aan elkaar uh, loop, te, loop te praten. Um, het tweede nummer van dit tweede blok. Uh, ik laat het aan jou over, uh, uh, Jan. dat is goed. Ja. Uh, the hand Begins. En dat is uh, gelijk van de video die we vorige week hebben uitgebracht. Maar daar hebben we het dan straks weer over. Huh? the daytime and the sun at night black holes are growing then swallow all lights when stars are memory they can't recall they try to think clearly well it's on the tip of their tongue they vaguely remember things weren't so dim they want to go back the Uh, The Hunt Begins was het uh, uh, laatste nummer van dit uh, tweede blokje van twee. En dan komt er zo dadelijk nog een blokje van twee. Ja, ja, het is nog niet helemaal over. Normaal, normaal gesproken is, zit er altijd een blokje, uh, twee blokjes van twee in het eerste uur. En één blokje van twee in het uh, tweede uur. Maar uh, dat had alles uh, te maken met een stukje vertraging uh, aan uh, de kant van... Uh, mankers en daar nou, kunnen zij niks aan doen. Maar dan moet je op een gegeven moment een beetje gaan schuiven in uh, de planning. Maar dat, uh, dat hebben we dan al redelijk opgelost. Uh, nu, zet je even schrap. Want uh, dit is Francis Album Blake on Darkness.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 Phantom Saint, wouldn't be proud. Your grit I may seem quite hard Ook hier weer de ontstemde instrumenten die Francis Alban Blake gebruikte. Bij Morris Not The Answer was er op een gegeven moment de uitspraak bij Frans de Blaak. Want dat is de man achter Francis Alban Blake. Voordat hij vrijwillig verdween. Als het kapot is, mag het ook kapot klinken. Dat, is een beetje, dat was een beetje de spreuk. En dat was ook behoorlijk te horen bij deze On Darkness. Frank Bond mocht van de familie de Blaak dit allemaal uitvoeren. Uh, en waar Francis om bleek nu huist... dat weet niemand. Uh, hij had moeite om zich aan te sluiten... bij de hedendaagse uh, dingen in de maatschappij. Dus dat is een beetje, ja, dat is een beetje het verhaal. Dus dan weet je, weten jullie dat ook weer. Mooi verhaal. Ja, dat hè? is een mooi verhaal. Maar uh, ik ben benieuwd uh, hoe dat uh, 1 april in de Pius uh, eraan toe gaat, Want dan uh, wordt het album Passages uh, gepresenteerd... En uh, dit is de derde single. En ik denk ook dat het bij de drie, deze drie singles blijft. Want anders blijft het natuurlijk uh, <laughs> stra ja, straks met, uh, met, die, uh, met dat album uh, niks meer over. Nee. Um, gaan we gaan weer even nog met, uh, met jullie praten. Want we hadden het uh, ja, ook nog even over de stijl. Want er valt bij ook iets op. Er zit toch een beetje een soort van... Ja, een beetje een rafelrandje zit er zit aan. Uh, is, mm -hmm. wat, wat, wat, is het er een beetje folk? Of, moet ik het zien? Of... Ja, kijk ja, jou, dan, maar, dan kijk ik jou maar naar. Ja, dat je naar mij kijkt. Uh, we hebben zelf altijd uh, ook wel wat moeite om uh, een eenduidige boodschap te geven over oh, <laughs> ons, uh, ons, ons onze stijl. Ja. Uh, folk is zeker wel een invloed. Ja. Dus um, dat mag genoemd worden. Ja. Maar uh, het is niet uh, reguliere folk. N nee, dat hoor ik wel. Het is een beetje <hijks> ja, het, wat ik zeg. Er zit, er zit, er, het, het lijkt wel een soort een van oosterse invloed uh, soms er ook in ja. te zitten. Ja, dat, dat, uh, dat komt af en toe ook langs. Het is wel grappig dat je dat uh, Ja, dat word ik er een, <laughs> een beetje aan af. Ik denk, ja. er zit, uh, er, heb, je, heb je iets met uh, de Oosterse filosofie? Uh, toevallig heb ik wel wat met over filosofie, ja. zeker. Goh, kan ja. je, uh, zeker in deze dagen kan ik je daar wel een hand in uh, yes. geven. Dus, ja, dus yeah. uh, <laughs> ja, ik ben er wat meer uh, naartoe gegaan. Uh, ja. En ik merk uh, dat ik er wel, wel enigszins baat bij heb. Mooi, ja. ja, ja, ja. Dat dus, ja. Maar uh, ja. Dat, dat is dan gelijk ook meteen verwerkt in de muziek. Of niet? Um, of, ik moet zeggen of moet ik dat, dat uh, de Oosterse filosofie nou niet echt nou, mee. nummer uh, is dat wel vrij ja, ja, dat is wel waar. Maar dat spelen we nu niet. Maar. Nee, oké, okay, dat maakt maar. niet uit. Ja. Ma ma uh, maar het komt niet zo heel veel langs, want nee. uh, onze muziek drijft uh, iets meer op de duistere gevoelens, ja, nou. de donkere <laughs> gevoelens, de angsten, de woede. Uh, wat dat betreft... Dus dit moet, wat je, wat je net gehoord hebt van Francis Bleek uitgevoerd door Frank Bond, ja. Uh, ja. past wel ik, in uh, ik, jullie straatje, ik, denk zeker. ik. Zeker, ik ga er nou. ook eens een keer goed naar luisteren... want ik ken ja. het nog niet. Nee, dus, uh, uh, ik zou hem ik even op Spotify even... Er staan drie singles op. Uh, Storm Behind the Window, dat is uh, een beetje het meest, uh, meest lichte nummer. Maar uh, Moore is not the answer. En deze, nou die zijn uh, toch wel uh, erg van het, uh, ja. van het uh, van, van een duister kantje. Uh, ja. Het is mooie, mooie duisternis. En ja. Ja. Ja? Ja. Uh, het leuke is ook uh, over de donkere en de duistere kant en folk dan. Uh, ja. Wij hebben een tour gedaan in Scandinavië. Ja. En uh, vooral in Noorwegen. En in uh, Noorwegen um, werden wij gewezen op de Sami-cultuur. Ja. Die uh, ook veel uh, angst en um, woede in hun muziek verwerken. Oh? En dat is de, de muziekstroom in kende ik helemaal niet. En die, daar werden wij op gewezen dat we onze muziek daar uh, kenmerken van heeft. Ah. Terwijl wij het dus niet kennen. Ja. En toen gingen we naar de luisterdochter. Verdomd. <laughs> <laughs> dus, uh, die noorden die hebben er dus nog wel een beetje kaas uh, van gegeven. Ja, ja, dus ja. Dat is, uh, ja, dus er is um, uh, iets met de, de folk-oosterse uh, invloeden ook. Uh, maar ook met uh, Scandinavisch. Maar ook Scandinavisch, ja. ja. En dat is natuurlijk op zich niet uh, gek. Nee. Maar uh, ja. uiteindelijk zijn die dingen ook wel verwant. Ja. Um, maar goed, ja. ja. Uh, bij wie komt het uh, meest creatieve vandaan? Uh, komt dat bij jou vandaan of komt dat bij Johan vandaan? Nou, dat is uh, uh, toch wel 50-50. Ja? ja, want uh, we hebben nu misschien wel wat meer nummers gespeeld... die uh, van oorsprong dan van mij uh, zijn. Dat, ja. uh, en dan gaan we daar vervolgens samen... Uh, mee aan de slag. Uh, aan de slag hoor, oh, klinkt lekker uh, actief. Ja. Um, en dan uh, komt Johan met al zijn uh, gekkigheid, gekkigheid ja, erbij. Ja, ja, ja. Uh, en andersom uh, doen we het ook met uh, nummers van Johan, die, uh, waar ik mijn gekkigheid bij doe. Mm -hmm. um, en dan ontstaat uh, mankes. Ja, um, dus, ja. ja. Uh, Nu is dit akoestisch. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je ook op een gegeven moment uh, met enkele bandleden... Uh... Nou, wij maken met z'n tweeën ook behoorlijk veel lawaai. Ah, oh, ja. toch wel? Ja, we zijn uh, wel ja. echt met z'n tweeën. Toch, we of? hebben een, een ja. periode dat we nog een uh, drummer erbij hadden. Ja. Uh, maar ja, we hebben ervoor gekozen om toch weer met z'n tweeën ja. gaan, uh... um, Want ik zei net al, uh, multi-instrumentaal. Want dat, ja. uh, dat verklopte jij net al bij de intro. Hè? Op een ja. gegeven moment uh, zeiden je, je ouders gaan nou... Uh, Ga maar een muziek maken. Ja, mag ik nu in dit ja. instrument in dit instrument. Wat, wat bespelde jij dan allemaal aan instrumenten? Want... Nou, ik ben natuurlijk ooit begonnen met de lieve blokfluit. Dat ah. <laughs> ah, is wel de, heel schattig ja. natuurlijk. Ja. Toen kwam de lieve dwarsfluit. Ja. Toen kwam de piano. Toen kwam de gitaar. Toen kwam de cello. Ehm. Um, Oh, en de uh, accordeon, ja, ja, ja. Um, de sas, de Turkse luid, uh, een Klein mini beetje, beetje viool. nou dat kan ik niet spelen nee. helaas, dat wil ik wel, ik heb ja. er één van mijn opa. Um, um, nou, en, jo en Johan? Zijn we er dan? Ja, ja nou ja, uh, toetsen, uh, toetsen, gitaar dan gitaar. natuurlijk, uh, stemgebruik huh? noem ik het maar, ja. um, uh, drums, drums ook uh, nog. Uh, Elektrisch, elektrisch gitaar. Dus als wij met z'n tweeën echt voluit spelen, ja. dan, dan wisselen we tussen uh, die instrumenten, elektrisch gitaar, toetsen... Uh, uh, heb je de, uh, ja, dan zit ik me dat voor te stellen. Als je met z'n tweeën... Dan, dan heb je best wel uh, dan heb ik uh, druk. behoorlijk uh, druk, denk ik, ja. Als ja. ik, als ik het anders ja. hoor. Vooral met Johan. Uh, ja? Ja, ja, dat, ja, dat is wel waar. Um, kan je dat nog allemaal dan gewoon, gewoon behappen? Ja, ik ben natuurlijk geen eenmansorkest op dat moment. Nee. Maar uh, dat is denk ik ook misschien wel de charme, vind ik in ieder geval, van onze muziek. Is dat we, ja, het, het ene nummer uh, spelen we, uh, ja, dat is meer drums. En dan wissel ik het af met gitaar hmm. uh, in een nummer. Um, andere nummers is echt alleen drums met akoestische gitaar. Of sas en drums. Hmm. Uh, of dru het is geen drumstijl hoor, het is een kleine setup. Hmm. Dus gewoon vooraan op het podium. Uh, die toetsen dan bij uh, drumcomputers soms. Is dat ook wel eens handig. Ja. Um, ja, de nodige effecten natuurlijk ook. Ja. Want we willen ook een beetje kabaal kunnen maken. <laughs> um, maar ja, dus. Um, we, ja, hoe zeg je dat? Een set bestaat eigenlijk altijd uit een, ja, wel een wisseling van, van, van instrumenten. En we proberen dat ook altijd zo manier, op zo'n manier te doen dat dat redelijk soepel gaat. Oh. Uh, dus ja, ja. Oké, okay, uh, een, een, een duidelijk verhaal. Uh, we gaan zo dadelijk uh, naar het laatste blokje van, uh, van twee uh, van jullie horen. Maar uh, er wordt ook nog uh, even nieuwe uh, materiaal uh, gedraaid. En dit is er zo eentje. De uh, Anesthetics, heten ze. Uh, TV Celebrity is de single en hij komt morgen uit. Maar je hoort hem nu al hier bij ons. En het is een beetje moderne New Wave. Ik weet dat dit uh, het uh, kostje is uh, van uh, burgemeester in dit dorp David Molenburg. Want die houdt uh, een beetje van uh, muziek met een donker randje eraan. Nou, dat zat er hier toch wel degelijk in. Um, ze komen uit uh, Limburg. En nou moest ik even een uh, bericht hebben. Maar dan zie ik ineens dat er een eetje is weggevallen. Ken je dat? Dan, uh, ja, ik heb thuis een, een toetsenbord wat een beetje weigert als het gaat om uh, zaken over, over iets met, een, met, een, uh, met berichten. En dan, nou, dan, dan krijg ik dat dus op een gegeven moment. Ja. Uh, en dan moet je dus een E nog ergens erbij uh, doen. Uh, even over de anesthetics... Want dat is de band uh, waar het om gaat. Staat ook uh, allemaal een beetje op onze website. Altfm.nl uh, Want de muziek, uh, zeg ik, uh, komt uit alle windstreken. Dat mag wel duidelijk zijn. En de anesthetics komen uit Limburg en wel uit Horst aan de Maas. Ze werken aan een debuutalbum, de 1080. In het Engels moet je dat dan uitspreken. En die gaan ze uitbrengen met Gentleman Recordings. En dat is een bekend label. Want Guy Peck van de Grenadiers... En de Grenadiers zelf hebben dat uh, gedaan. En Lacet En die kennen we van Low Edit Sound System. Dat uh, is uh, de maatschappij waar ze het op uitbrengen. Nou, heb ik uh, daarover genoeg uh, geouweneeld. Dan ga ik uh, nu het, uh, het woord uh, geven aan uh, Selma en Johan. Want uh, we hebben nog een te goed twee nummers nog. Dus die uh, gaan ze nu uh, voor ons uh, spelen. En ik uh, geef graag het woord aan Johan. Dankjewel, wederom. Um, de eerste nummer heet... Count, en ook dat is nieuw. 1, 2, 3, 4, 5 my life Like I take my medicine Ja ja, en ja. het laatste nummer voor vandaag. Ja, voordat we beginnen, dank jullie wel uh, dat we hier mochten Graag gedaan. zijn. Het heet de Newborn. en uh, het uh, zit erop, maar we hebben nog even de tijd. Uh, eerst nog even deze floodlines, bright lights, long nights. En daar zit zo'n heel mooi banjootje in. Come to mind. I'll keep my distance for a little while But remember any words you said to move along the road There's truth inside you Did say that you made up mine Next time I'll be a man we both deserve. I'd give up anything for you. It's the last that we could try. So hold that close or stay in touch. I will make sure you will miss me, but you won't come home. So do what's best or stay in bed. Leave my letters on the desk. The time's in a chase.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 I shatter all that till I die. You think I owe you, but please don't go wasting my time. Cause you always make me jealous. And you always made me think that I am not deserving of the places I'm meant to be. Oh, I well, want you to make me feel good about the things I achieve. Start to think that the only person that brings me down is. I won't have it. oh it out of that that that that Don't Marcel en het, het nummer dat heet Old Habit. Uh, ze studeerde in Engeland. Is ze bij uh, BBC Oxford al op de radio geweest. Dat is een uh, lokale afdeling van de BBC. Maar goed, uh, het is er dan mee wel gezegd dat dat, uh, dat al te horen is geweest. Daarvoor hoorde je trouwens Flatlines. Die komen hier uit Noord-Holland. Want ze hebben het uh, vorig jaar meegedaan aan de popprijs Amsterdam. En uh, daar uh, wisten ze te winnen. Um, ja, het is uh, uh, voorbij. Um, hoe vonden jullie het uh, zelf? Ik zei flatlines. Oh, oh, Flatlines, ja. ja. Flatlines, yeah. Yeah. ja. <laughs> we, we, zijn... we hebben een nummer: Flatlines. Nee, dit dus ja, nee, nee, is doen. niet. Uh, ja. Nou, goed. Uh, nee, de, de, <laughs> de band heet <laughs> Flatlines. Maar uh, het heet niet Flatlines. Maar uh, nee, nu we het dan veranderen. toch even erover hebben. Uh, is dat een oud nummer van jullie toevallig? Ja, dat is wel wat ouder. Ja. Dat ja? spelen we helaas, vind ik, ook uh, te weinig. Te weinig? Uh, maar goed, wie weet. Ja. Um, daarmee komen we meteen op het materiaal. Um, zijn jullie, want jullie hadden net al verteld uh, een video die nog... Op stapel stond of nog. Uh... Nou, hij is net uit. Hij is net uit. Precies een week geleden ja. hebben we onze meest recente video uitgebracht. Ja. Uh, dat was The Hand Begins. Ja. Um, dus die is nu uh, overal te vinden. Op uh, alle bekende kanalen. Ja. Um, en ja, ik. Wat is, wat is het volgende? We hebben wat. Nou, we hebben nu ook wat nieuwe nummers gepoogd te spelen. Mm -hmm. Dat ging redelijk. Ja. <laughs> <laughs> um, ja, meestal wat we eigenlijk zijn gaan doen in de afgelopen twee jaar is, um, we, dan nemen we eigenlijk steeds een nummer op waarvan we op dat moment het juiste gevoel denken te hebben. Ja. Uh, uh, en dan willen we daar ook direct een video bij maken. Ja. En dat brengen we dan als geheel uit. En het plan is om dan uiteindelijk weer een album te maken van de nummers die we dan in de afgelopen periode ah. hebben uitgebracht. Dus in. een beetje de, nou ja, het de, de, werkwijze. de volgorde of zo. Ja, oké, okay, maar goed, uh, het zit er wel aan te komen op een graad. Jazeker. Ja. Uh, Optreders? Nou, nou. Uh, waarschijnlijk zaterdag. <laughs> ja. <laughs> maar dat, ik uh, heb de details nog niet. Dus dat is een okay. uh, lastig om. Uh, uh, maar goed, over, uh, er, kom, uh, maar maar, maar er net komen wel optredens. Ja, uh, het begint uh, wel weer te borrelen. En ja. We hebben Over twee weken, 25 maart, spelen we in Utrecht. Daar ja. doen we mee met een uh, ja, bandwedstrijd. Ja. Ja, we willen ook weer wat meters gaan maken natuurlijk. Ja, ja. We hebben lang stilgestaan. Ja, um, wedstrijden. Uh, ik kan me voorstellen, nou, jullie lopen al een tijd mee, maar... Ja, ja. ja toch, toch wel. Toch dachten we ja. van, waarom ook niet? Dat ja? het, was het is het ook jaar. een beetje weer uh, gewoon weer gaan spelen en uh, voor een ander publiek spelen. Ja. En uh, het is ook altijd wel leuk om andere bands tegen te komen. Ja. Dus... Uh, wat, ja, ja wat, wat, wat, uh, wat kan jou het dan schelen? Precies. Om het, ja. Ja. Ja. Ja. Um, nou ja, er dus, uh, staan wel uh, de, de nodige dingen nog uh, op stapel. Ja, die, zeker. En we ja, nog niet genoeg hoor. Nee, nog lang niet genoeg. Maar toevallig gisteren ook weer een heel vaag plan bedacht. Van nou, als we dan dan en dan en dan kunnen spelen... dan wellicht kunnen we aansluitend een toertje doen. Mm -hmm. Dus nou ja, het staat ook nooit stil hoor bij ons. Nee. We, hebben, we hebben altijd wilde plannen. Leuk dat jullie geweest zijn. Ja, leuk om hier dankjewel. te zijn. Dank ja, je wel. En uh, ik hoop ook uh, dat jullie een leuke avond hebben uh, gehad. Zeker. Ah, okay. Dank je wel. Uh, dat, uh, dat waren ze, Selma en uh, Johan van uh, Mankers. Uh, en dat is ook meteen uh, voor de, uh, deze alternatieve VM. Met leven en welzijn zeg ik uh, gewoon tot volgende week. En volgende week hebben we hier Mountaineer. En die mag dan komen spelen. Want ja, uh, dat was al eens een keer uitgesteld. En we hadden last een beetje van de omikron uh, variant. Uh, nu uh, ziet het er uh, misschien wel even wat gunstig uit. Dus in dat opzicht gaat dat uh, helemaal goed komen. Uh, de afsluiting is van Baker Songs en Dear Maggie. Dear Maggie.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 It's time to say goodbye. We'll be crying now, yeah. dear. Voor goodbye. We'll be crying now, my dear Maggie. We'll be crying now, dear Maggie. We'll be crying now, my Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9